In reactie op de onrust daalde de waarde van de aandelen op de beurs in Cairo vandaag met gemiddeld bijna 10 procent. In de Spaanse regio Catalonië stevend de regerende liberale partij CIU af op een verlies van zetels bij de parlementsverkiezingen. De nationalisten krijgen volgens de prognoses in de verste verte geen absolute meerderheid. Die is nodig om een referendum te houden over afscheiding van Spanje, zoals de partij wil. De partij van regeringsleider MAS blijft wel de grootste partij. De man die vanavond door een reddingshelikopter uit zee is gehaald, is overleden. Bij windkracht 9 sloegen vanmiddag op de Noordzee twee mannen overboord. De andere man wordt nog vermist. Twee helikopters hebben na de melding om een uur of vier vanmiddag en vanavond gezocht... rond het Britse koopvaardijschip waarop de mannen werkten. Het voer zo'n 100 kilometer ten noorden van Terschelling. In een Russische gevangenis zijn acht politieagenten gewond geraakt bij een oproer. Zo'n 250 gedetineerden eisten de vrijlating van medegevangenen... die in een strafcel zitten. De gevangenen klommen op het dak met spandoeken met de tekst... Mensen, help! De gevangenis staat in een stad bij het Oeralgebergte. Een mensenrechtenactivist ziet het protest als een reactie... op de slechte behandeling van de gevangenen. Ze zouden geregeld door bewaarders in elkaar worden geslagen. Volgens ooggetuigen zijn familieleden die buiten bij de gevangenis stonden... door de politie geslagen met gummieknuppels.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 Je bent nooit te oud om verliefd te worden. Althans, dat vindt een steeds grotere groep senioren die aan het internet daten is geslagen. Makkelijk, maar niet zonder risico. Als je elkaar ontmoet en het klikt niet, dan voel je je natuurlijk toch weer afgewezen. Vanavond in kruispunt daten op leeftijd. 11 uur RKK, Nederland 2.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 Gepresenteerd door Vincent Bijlo. Goedenavond. Vandaag een documentair radiodrama. Het is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van de Belgische artsen zonder grenzen-medewerker Lucas. Hij maakt in de zomer van 1990 in het West-Afrikaanse land Liberia gruwelijke dingen mee, onder andere een massamoord op honderden vluchtelingen. Na zijn gedwongen evacuatie gaat hij in Antwerpen wonen. Hij verdooft zich daar met drank. En twee personen verstoren Lucas zijn sleur... van altijd maar weer in dronkenschap het terugluisteren... van die opnames die hij daar als een soort dagboek in 1990 in Liberia bijhield. Allereerst is er onderzoeksjournalist Michael die alle feiten wil weten over de gedwongen evacuatie uit Liberia. En daarnaast is er Lucas zijn ex-vrouw Mercy. Zij helpt Michael omdat zij hoopt dat Lucas... na het vertellen van zijn verhalen weer op het rechte pad zal komen. Maar de enige die Lucas in zijn omgeving dult is de Liberiaanse chauffeur Marcus... met wie hij dezelfde oorlogsherinneringen deelt. Lukt het, Michael? Ondanks dat toch zijn onderzoek rond te krijgen... voordat het kaartenhuis van Lucas in elkaar stort. Wij kruipen de komende 52 minuten in Lucas' hoofd. Wij horen behalve de acteurs ook geluid uit de Libriaanse burgeroorlog... en interviewfragmenten met overlevenden en vrienden van Lucas. Hier is, mede mogelijk gemaakt door het Mediafonds, kaartenhuis. Nee, dat ben je! Schaft, worden. Is dat dan geen. We zitten in een kerk. Het licht in een kerk is altijd vaar. Aan zijn voeten, Pato Lucas! We kunnen onze wagen hier houden. En een vuurtje stoken met deze pakkers. Oh, mijn voeten! Ah. Arme jongen. Pato Lucas, mijn voeten ba, ba, ba, ba, ba, ba, smelten! Stevens, Lafont. Mijn voeten! Hé, hey, schofst. Wat nou? Oh, oh, oh, oh. Sorry. Stil, hoor je de stem niet? Ja. Yeah. Sloppeling, wakker worden. Kijk eens. Dokter, dokter Lucas, help me. Zal Lazarus die doen als Nee, ik kan je niet helpen. Dokter, mijn voeten! Neem de telefoon op, alsjeblieft. Oké, okay, oké. Okay. Als je nog steeds denkt dat je me kan redden. I think there was an attraction instantly between us we just met and said but i'm very sure we'll be together but this is crazy <laughs> i fell into <laughs> a ring of fire just like that I, i fell into a burning ring of fire i went down down down and the flames were fire. Wil het niet gewoon ophangen? Marcus. kun je dan het dan Snel vanaf. Ben jij dat? Ben ik dat? Ja, natuurlijk ben ik het. Wie anders verwacht je? Wie geeft er nog om jou tegenwoordig? Niemand. Nou, Lucas. En ik heb de gratie? Niet meer dan normaal. Okay. En minder zou kunnen, gezien de hoeveelheid drank. Oh. Gaat dit trouwens met je? Nee. Ik bedoel, ben ben al nog? Ja, hm. bijna. Nee, dus. Maar dat wordt je wel. En dan blijf je het ook. Oké, okay, ik heb een beetje geslapen. Beetje. Fijn voor je, mazzelaar. Ik heb de hele nacht de taxi schoongebomd. Dat zijn trouwens sterke pielen die je hebt. Niet zo lekker met alcohol samen. Oh. Waar heb je het over? Ah, je herinnert je niks meer. Die staat er volledig onschuldig? Wil je dat ik Charlie een zoen van je geef? Hij heeft mijn klap verkocht. Dat weet ik. Klopt, Lucas? Zeg me dat ik ze weg kan gooien. Wat weggooien? De cassette? Nee. Geef ze aan die vent. Dat heb ik mercy beloofd. Beloofden zijn er om gebroken te worden. Nee. Nou, ze zit op mij te wachten. Oké. Okay. Pas op jezelf. Ik? oppassen. Jij bent diegene met zijn hoofd in een strop, Lucas. Marcos. Rot op bloem. Wat met de auto's. Je stond in het kruid bij mij. Alsjeblieft. Je bent mij een hoop verschuldigd, Charlie. Maar hem nog veel meer. Ah, merci, zusje van mij. Hou Marcus, alsjeblieft. Hoe is het? Is hij er nog niet? Laat komen in zo'n Ik heb bent anders, zegt Ik heb een baan, merci. Dat is mijn taxi die daar staat. Die van Lucas bedoel je? Twee koffie, Charlie. Vandaag, als het even kan. Hou dan, merci. Oh, wat? Oh, je vriendje. Waar is hij? Hij is niet mijn vriend. Oh, ah, dat zal ik doorgeven aan je man. Hij is een journalist en goed ook. Hij is een haak. Maar gewoon zo'n broodschrijver. Mm -mm. Hij is een gewaardeerd schrijver, een expert. Indrukwekkend. Een expert nog wel. Een Liberia-expert. Ja. Een autoriteit. Gewaardeerd door en geliefd bij andere autoriteiten. Precies. Juist. Een broodschrijver. En jij levert Lucas aan hem uit. Komt Lucas dan. Nee, hij is verhinderd. Maar je hebt met hem gesproken. Hoe is hij? Hij is vocht. Nou, en slaap je al met die expert. Ik bedoel, hij moet voor jou toch ook iets inzetten. Maar kus, alsjeblieft. Hij is een gerespecteerd schrijver. Later misschien dan. Een belangrijke autoriteit als het West-Afrika gaat. Kijk eens aan, nu is het belangrijk. En bovendien kan hij Lucas helpen. Een journalist die iemand helpt. <laughs> Zo'n broodschrijver geeft alleen maar onze onkosten. Je was jezelf een, of niet dan? Precies mijn punt. Maar ik deed alleen de sport. En de bijlagen telt. Je deed wel iets meer dan sportmakers. Nou, als dat al zo was, ben ik er snel van genezen. Jij ligt best. En bovendien houdt niemand van sportschrijvers. Behalve dan misschien jouw ex-man. Hoe het met hem gaat, wil jij het echt weten? Ik ben mijn mind kwijt. Is Marcus? het goed dan? Sinds wanneer? <laughs> Sinds je met die vent bent begonnen, zeker. Charlie, kan je iets doen aan die plinkerplank muziek? Kom, we gaan zitten. Nou, nou wat? Die expert. Slaap je met hem? Hij is een journalist. Bezig met iets belangrijks. Ha, en ja, we zijn vrienden. Ik wist het verdomme wel. Je denkt dat je alles weet en dat je over iedereen kan oordelen. Nou, ik weet wat dit is. Gelul. Heb je het gelezen? The many Max of Evil. Liberia's burgeroorlogen opnieuw beleefd? Nee. Goeie titel, maar beleefd. Voor mij niet. Kom op. Drink je dat nog op? Hij komt echt. Ik geef je wel een liefde. Uh -uh. Journalisten zijn nog erger dan de flikker. Marcus. Ik meen het. Ze laten je wachten. Eindeloos. Op plekken waar je helemaal niet wilt zijn. Als je met ze praat, houden de vragen niet meer op. Niet voordat je je kop in de stroop steekt. Jij? Dat zou jij nooit doen. Ik niet. Lucas ook Weet niet. Weet jij het zeker? Niet er eentje maken. Nee. nee, ik heb je ex beloofd. Als ik één week niet drink, stopt er twee. Kijk mij niet zo aan. Het is zijn logica. Wacht, alsjeblieft. Het is belangrijk voor mij. Nee, zuster. Nee, het is veel te laat om nu opeens het kleine zoetje te spelen. Ben je echt zo aanhopig? Ja, en? Vooruit. Maar hoe gaat vijf minuten, zuster. Vijf en niet langer. Goed, madame. Wat is zijn broer? Och, niet ook nog die eikel. Wat? Uh, Charlie, dit is mijn kleine zoetje Mercy? Mercy? Ik ben je broer zoveel verschuldigd. Niet aan mij, Charlie. Jawel, aan mijn broer Marcus. Charlie, de enige broer die ik heb is de blanke. Weet je nog? De lelijkeert. Dikke vet Lucas? Die? Ja, Lucas. Madame's vette echtgenoot. Ik zweer het je, Marcos. Doe jezelf verdedigen. Wat is er gebeurd met Lucas? Je had dit mij beloofd, lol. Moest wel, Marcos. En blijf schenken. Hij was dodelijk. Jij had mijn nummer. Ik was zo gekomen. Marcos, wat is er gebeurd? Is er iets met Lucas gebeurd? Niets. Een paar schraven. Maar jij yeah, had mij kunnen bellen. Marcos, brother. Het is altijd gedonder met hem. Een hoop gedonder. Overal komt ze. Ze denken dat hij een kindsoldaat was, Mercy, In Liberia. Een ex-combatant. Ik ben 19. Ik kom op Account in Liberia. 19? Uit Liberia? Ja! Ik heb papieren. En wie heeft daarvoor gezorgd? Koppen dicht allebei. Marcus. Uh, uh, merci. Kom op we gaan. Volgende keer ben ik de politie. Right? Kom op mercy. Nee. zitten. Dat is hij. Ja, Daar zijn jullie. En jij? Aan het werk boy? Je bast is een vriend van mij. Oh boy soldier. Je doegt niet eens als thuis soldier. Ga zitten. Voor deze één keer heb ik jou nodig. Hey. Sorry dat ik zo laat ben. Mm -hmm. Heb ik uh, iets gemist? Ah, je bent vast de journalist. Michael, dit is uh, Marcus, mijn ja, halfbroer. Marcus is ook journalist ja. geweest. Toch? Sport, Marci, dat telt niet. Ja, ja ik heb dingen van je gelezen. Heel levendig, goede sportverhalen, mis een keer niet. Ik bedoel, ik kan zo van zeggen, hè, over de sociale en culturele dynamiek van een land. Weet je Hij heeft helemaal gelijk, Morsi. Gisteren zei ik nog precies hetzelfde tegen. Luca. Oh ja? Echt? Ja, maar ik jatte alles van de BBC. Nee, dat hebben we allemaal wel eens gedaan. Dat Zo'n goede probleem. We Heel betrouwbaar. Wat he? sport betreft, al tenminste. Uh, alleen wat sport betreft eigenlijk. Alleen oh, de sport, ja, dat is zo goed. Hey, uh, Merci vertelde me dat jij ook uh, politiek deed. Morsi, je moet niet overdrijven. Nee, Michael... Alleen de bijlage van de Monrovian Times, oplage 2000. Hij wenst op doodspesten. President Do, zijn militaire regering, oh, nogal een plezierig clubje niet. Hoe was het om voor hem te werken? Sister, waar hebben jullie het allemaal over gehad met zijn tweeën? Luister Michael, um, Morsi was een verpleegster. Een verpleegster van artsen zonder grenzen, weet ik. Ja, een local asset, zo gezegd. Ik was een chauffeur. Een chauffeur voor uh, avontuur. Een gevaarlijke baan? Ja, maar uh, we moesten allemaal eten. En uh, de persdienst? Oh, een kantoorbaan bij de persdienst, Michael. <laughs> Het had dat niks met de uh, politiek te maken. <laughs> dat bureau was een typmachine, Een typmachine aan een visitekaartje. Het hielp ons soms door uh, roodblok heen. Waar is de Charlie? terug naar Lofa, zeker. Maar jij komt hier voor, toch? Oh. De opnames. Komt Lucas nog? Nee, hij is niet echt dol op deze tent. Hij was uit of control. Blacking out, passing out, being sick. He wasn't Lucas anymore. Je write it wel? Ja. Merci. Als hij zoek is, ben jij degene die hem kwijt is geraakt. Een beetje nonchalant. Maar hij is zichzelf kwijt. Oh. En avond ging hij weg. Hij kwam niet terug. Een klein stadje. Misschien is het nu tijd om hem te zoeken. Dat zou ik willen, Marcus. Serieus. Ja, maar... maar hij heeft die ene vriend tegenwoordig. En Engert? Heb je hem ontmoet? Een Engert, zeg je? Hij kleedt als Lucas. Ze kon een broer zijn. En jij hebt hem niet ontmoet. Eigenlijk is het af en toe meer dan eng. Alleen af en toe. Nou, dat is geen probleem daar. Ja, maak je geen zorgen over mij. Doe ik ook niet. Mooi, want ik ben best tegen een stootje. Dat heb ik wel geleerd. 822. was wasn't. Lucas. In 822 in Astoria. Mm -hmm. Lucas, wie Michael. Zoals je weet, ligt mijn interesse voornamelijk bij de gebeurtenissen van die zomer van 1990. Uh, het gaat slechts om details. misschien kunnen we elkaar ontmoeten en... zou je een aantal kleine dingen voor me kunnen verduidelijken? Ik probeerde een afspraak te maken. Je bent altijd welkom. Het maakt niet uit wanneer, dan praten we verder. Nee, zijn huis was makkelijk te vinden. Ik ben altijd thuis. Maar mij de weg uitleggen, dat kon hij niet goed. En nee, hij kreeg niet veel bezoek, dus ik stoorde hem eigenlijk nooit. En hij ging bijna nooit de deur uit. Want tevoren bellen heeft geen zin. Er is iets mis met mijn telefoon. Soms ging hij gewoon niet over. Of hoorde hij het niet omdat hij het niet goed deed en hij had geen geld om een nieuwe te kopen. Wat zei je? Maar ik mocht altijd langskomen. Niet te vroeg. Wanneer ik maar wilde, dag of nacht. En dan was hij er. En dan praten we. Maar niet te vroeg. Maar niet te vroeg, want hoewel hij niet veel sliep, sliep hij wel uit. Ik slaap licht. Maar uh, als hij uh, thuis was en de lichten waren aan, dan deed hij de deur open. En hij was bijna altijd thuis. Oké. Okay. Want hij ging uh, zelden of nooit de deur uit. Zeker bij dit soort weer. Dus natuurlijk deed hij open. Terwijl het te laat was. Maar niet kloppen. Zelfs niet wanneer je stemmen hoort, moet je niet kloppen. Niet als het licht al uit is. Wanneer ik slaap, laat ik soms de radio aan. Gewoon. Een beetje gezelschap. Morgen dus? Ja. Als de lichten aan zijn en ik denk dat je thuis bent. Oh, dan doe ik open. Ja. Zelfs al het laat is, als, als ik je hoor. Als ik niet slaap. Maar als je denkt dat ik thuis ben en ik doe niet open, moet je dat niet persoonlijk opvatten, oké. Okay? Dan, dan, dan, uh, dan betekent dat gewoon dat, dat we elkaar gemist hebben. Maar. We kunnen het dan nog wel eens proberen. Wanneer je maar wil. Dan kunnen we praten. Wanneer ik maar wil. Ja, maar nu niet. Het komt nu niet uit. Ik, ik moet nu weg. Moeten we misschien een afspraak maken? Maar hij kon toen geen tijd of dag zeggen. Hij moest eerst zijn agenda zoeken. Hij zou me bellen als hij gekeken had. Als hij hem vond. Maar ik mocht gerust nog eens proberen. Als ik echt dacht dat het nodig was. Dat is wat hij zei. We zien wel. Hij zou thuis zijn, hij vond het prima om te praten... maar niet nu en niet aan de telefoon, want er zat zoveel ruis op de lijn... dat hij nauwelijks kon verstaan wat ik zei. Maar natuurlijk wilde hij me graag zien. Het was alleen dat hij er niet nog meer van mijn tijd wilde verspillen. Ja. Dat zei hij heel beslist. Dus je kan je voorstellen hoe verbaasd ik was... toen hij mij de volgende dag daadwerkelijk terugbelde. Ik mocht zijn opnames hebben. Allemaal. Zak. Heer Algemeen, Rebellen, Attack, Ziekenhuis. Oké. Hop! Doei Dug! Sta! naar 90 of 70. Hebben we hebben nog om eenheden redenen gevraagd. Wat heb je hem gegeven? Waar is die nu toch? Go! Uh. Fuck off! You go! Jouw kontjo in de hoor, Ewa na! Kop! Kop Lucas, uh, ontbreken details. Documenten spreken we oh, ja? tegen. Oh, Ik heb jouw God getuigenis man. nodig. Ze vindt dat het... het is een serieuze vraag. Wat? Ik vroeg je of je gered zou worden. Weet ik niet. Ik niet. Ik wilde het niet. Ik niet. Ik niet. Ik het niet. Ik wilde het niet. Ik wilde het niet. Ik wilde niet. Ik niet. Ik wilde niet. het niet. Ik zeg het Als er iets was dat ik mee naar huis heb genomen, dan is het schuld en schaamte. Als we iets anders gedaan hadden, was het niet gebeurd. Als ik maar, als we maar niet, als ik maar... En het ging maar door tot ik ziek werd van mijn eigen geweten. Van het besef dat ik nog leef. Dat soort gedachten, ze putten je compleet uit... Wat als ik nou, wat als ik niet, als ze klaar zijn? Ik vertelde niemand wat er in mijn hoofd omging. Dingen die ik zag, of de stemmen. Behalve Marcus. Met hem was ik minder voorzichtig. Jou achtervolgen, Lucas. En hij raakte erdoor van streek. Dat kon ik zien in zo'n Waarom dag. achtervolgen ze mij niet? En dan draaide hij zich om en winde weg. Spoken zijn niet echt. Het is niet echt, Nee, ze zitten in mijn hoofd. Ik weet dat het niet echt is. Dat je met iemand gaan praten, alleen niet met mij. Spoken. Toen Mercy weg was, was het echt erg. Ik huurde een oud huis aan de rand van de stad. Beetje in de tuin op het strand lopen. Met die spook achter me aan. Soms ging ik ergens iets drinken, maar het leek alsof mensen mij vermeden. En ik vond het moeilijk met ze te praten door die eeuwige ruzie, Schuld knalhard. Hamerend. Wat zag je dat Mercy niet zag? Niets. Dat klopt helemaal. Maar jij leert eronder en zij niet. Geen wonder dat ze weg heeft. Ga met iemand praten, Lucas. Jij was er ook. Ik was er ook. En vervolgens staat hij op om weg te gaan en zie ik hem in de spiegel een gezicht trekken. Wat ben ik dan? Dan wist ik precies wat hij dacht. Wat zegt dat over mij? Als jouw hart overmand wordt door pijn en verdriet... Wat ben ik dan? Dromen. Harteloos? De stemmen komen altijd na de eerste droom. Ik lig uren wakker aan het bed genageld door de angst in hun stemmen. Als ik nu... Als ik nu niet... Ze vullen me met hun woede, hun afschuw en hun medelijden. Ben je dogeloos als ik maar door de eerste droom heen had kunnen komen. De evacuatie begin augustus, hoe is dat gegaan? Wie heeft... Jezus. Lafant, neem de telefoon op, alsjeblieft. Lucas, hier Michael weer. Kun je me bellen? De evacuatie begin augustus, hoe is dat gegaan? Wie heeft daar het besluit genomen? 250 kilometer over overharde wegen. Maar er waren maar twee bussen, Lucas. Ik heb hier bijna 170 medische staf- en patiënten vervoerd in twee bussen over zo'n afstand. Het was als het leggen van een puzzel, maar dan eentje waarvan het deksel ontbreekt. Het is te doen, maar kost tijd. Misschien kunnen we het vliegveld bereiken. Maar begrijp je dan niet dat het vliegveld gesloten is? Ze zijn dan weer een vliegtuig kwijtgeraakt gisteravond. Er zijn hier mensen gedood gisteravond. Johan, luister. Je hebt zes uur om je medewerkers en patiënten te evacueren en alleen burgers. Zeg je dat het kinderen zijn. Geen soldaat. En dat we afgesloten zijn. Was dat Lucas? Een helikopter dan. Laat mij mij even. Brussel, Johan hier. Johan, heeft u me gehoord? Dat was het deal, Johan. Alleen non-combatanten. Oké, okay, alleen non-combatanten, begrepen. En terwijl ik bepaalde vragen wel kon stellen... waren er andere onderwerpen verboden terrein. Details. Vraag me niet naar details. Het waren geen details voor mij. Je hebt toch je bronnen? Want hij zei dat er een grens was... Hoe vaak je het over die dingen kon hebben... Zoek het maar op. Als er gaten zijn, dan vul je die zelf maar in. Dat is toch je job? Gaten dichten. De gedachten eraan. Dat je dat toelaat. Hoe vaak kun je je laten overmannen door hen? Want gedachten geven het nooit op. Die breekt niet. Die raken nooit Uitgeput. Jij breekt. Het zijn kinderen, geen soldaten. Tap, we kunnen ze niet zomaar buiten zetten. Het zijn mijn patiënten. Je bent geen arts. Lucas, het zijn geen kinderen. Niet meer. Heel lang niet meer. Geen arts. Van niemand. Johan, Johan. Lucas, het zijn geen kinderen. Niet meer. Heel lang niet meer. Geen arts. Van niemand. Johan, Johan. Alsjeblieft. Neem alsjeblieft de leiding over deze, deze situatie. And and and it, every time Lucas started talking about this, he could never finish because he would break down crying. He could never finish. Maar Lucas, wat je ook zegt, ik heb je niet verlaten. Je hebt jezelf verlaten. The the alcohol numbed, and it became the excuse. Like I've seen all these things. So. What is <sighs> that? What for the man that you killed? You see what I mean? man I don't know. Je hebt hem ergens aan zijn lot overgelaten en kwam thuis als een vreemde. Jezus. Ja, hij was anders. Hij was niet Lucas anymore. Lucas. Lucas. Lucas. Ben je thuis? Jezus. Ben je er nu alweer? Nee. Twee weken zonder drank. Ik ben een spook. Komen ...om een oude rekening af te wikkelen. Ik dacht dat je het nooit zal halen. Hier. Maar wie heb je die gejat? Een cadeautje. Ik ben een bofkant. Gefeliciteerd trouwens. Heb je die van iemand gejat? Een Een cadeautje van een succesvol man. Een echt liberiaans succesverhaal. Jij. Jij bent een taxichauffeur. Niet van mij. Van een zaak en relatie. Een entrepreneur. Iets met import en export. Oh, een liberiaanse klant. Een in zijn vrije tijd, wanneer hij geen geld binnenhaalt, is hij droeg met zieltjes op. die rijden. mooie herinneringen aan hem dan? Ontussen dus op zijn gebrekkige gehoogen. Heb je er een van je eigen soort opgelicht? Dat is een hard oordeel, Lucas. Hij heeft het ding laten liggen op de achterbank. Had je hem niet achterna kunnen gaan? Misschien had ik dat ook moeten doen. Het is een kwestie van vertrouwen. Tegenwoordig is niemand meer door vertrouwen. Dat is waar, ja. En dit, wat is dit? Een joint. Een joint. We hadden een afspraak. Een afspraak. Lucas is een verplichting aangegaan. Wederzijds. Nou. Wat nou? Nou, geen drugs was de afspraak. Nee, geen pillen, geen alcohol. Dat is duidelijk. Maar wiet stond niet op de lijst. Als drugs niet mochten, dan was wiet helemaal uit. Scham je je niet? Ik ben teleurgesteld. Nou, dat is iets. Ik ben teleurgesteld in jou. Stelen van een dominee. Een klant. Wat als hij ons aangeeft? Dat kan hij niet. Straks zijn we de taxi nog kwijt. Niet met zijn verleden. Oh, hebben we hebben allemaal een verleden. Precies. Ik heb hem opgehaald van het vliegveld. Je zou hem eens moeten ontmoeten. Een echt West-Afrikaans succesverhaal. Cool. Super cool. Echte Italiaanse schoenen. En een met de hand gemaakte zijde dan chic. Met de hand gemaakt? Ik kan het zien aan de stiksels. Wacht maar tot je hem ziet. Ultra West-Afrikaanse zwart. Bijna paars. Dat mooie glanzende. Een prachtige, natuurlijke taan. Had ik je al gezegd dat hij Swahili spreekt? Swahili? Een vloeiend Yoruba. Vloeiend. Ik kon er geen woord van verstaan. Een Liberiaan. Zeker weten. Dit is namelijk ja. helemaal uh, geen goedkoop spul. Absoluut geen goedkoop spul. Een hele coole Liberiaan. Eentje van de nieuwe generatie. En hij had drie vrouwen bij zich. Schoonheden. Allemaal met elkaar aan het kletsen in zes verschillende Afrikaanse talen. Zes maar. Mijn hoofd tolde gewoon. Zeg zes, dan miste zes of zes. Maar hij was de baas. Van top tot teen. Die gozer was pas een autoriteit. Zonnebril? Inderdaad, de hele riet. Gouden montuur? Natuurlijk, wat dacht je? Gespiegeld? Een Chinees namaakdingetje. Midden in de nacht en hij zette hem niet af. Ik kreeg er de rilling in van. De manier waarop ze naar je kijken. Dwaars door je heen. Voor je het weet, zit hij in je hoofd. Is dat zijn kaartje? Ja, Oni Makali. Er zit ook een cd bij. Good man is hard to find. Zet hem even op. Hij heeft zijn eigen kerk. Een potentiële aanhang van duizenden. Bring that to me quickly. Alleen al in downtown Monrovia. Het hangt allemaal af van zijn marketing. Hij heeft natuurlijk wel een slimme truc nodig. Die zit hem in de naam. Heerwaarde waarde Oni J. Macaulay, van de kerk van de heilige geest. Nou, niet bepaald origineel. De kerk van de heilige geest. Zonder geest. Zonder geest. Zonder gekruisigde Christus. Zonder Christus aan het kruis. Dat is nooit een lijpe truc. Ben je er zeker van dat deze profeet het meent? Volledig. Iedere vorm van geweld is taboe. En hoe zit het met de geestelijke marteling? Wat is daar zijn mening over? Heeft hij een mening? Het hangt er helemaal vanaf hoeveel lol je ervan hebt. Oh, geen geweld dus? Zelfs de gedachte aan geweld is een doodzonde. Well, nou, dan ben jij de lul. Oh, bedankt. Zet die vent uit. Wat was hij daarvoor dan? Dat weet je. Toch? Waarvoor? Hiervoor. Hiervoor. Voordat hij Jezus van het kruis haalde. Heeft hij je dat verteld? Ik heb er niet naar gevraagd. Maar je weet het. Of je vindt dat je het zou moeten weten. Een bodyguard misschien. Iets met beveiliging. En van wie? Wij zijn allemaal ooit iets geweest. Zelfs jij. En wat was Marcus? Ik was een journalist. Weet je nog? Je was arts. Weet je dat niet meer? Of je dacht dat je dat was? Inderdaad Marcus. Maar ik ben ervan genezen. En wie zal jou genezen? Ik hoef niet genezen te worden. En yeah. jij? Er was niets mis met jou... voordat die, die, die klootzak van Michael ons leven binnenkwam. Hij brengt mars nooit bij je terug. Nooit! Lucas, wat je ook zegt. Ik heb je niet verlaten... Dat heb je zelf gedaan. But it just got very bad. Je nam een vreemde met terug naar huis die ook kleren aan had. En die dat wist, is gestonk. Destructively bad. So... Ik weet niet waar hij is, Lucas. Ik, ik, ik wil mijn prachtige man terug. Yes. Niet de cruep. En ik zeg niet dat hij je mee hebt verkraakt. Maar je he probeerde het. Het was out of control. Toen je stopte, sloot ik me met de kinderen in mijn kamer op. By then it was such a cycle, a vicious cycle. Weet hij hoe bang een vrouw is die dat doet? Very bad. Ben doet bang van je geboden. Woude wie een bezielende man die ik ken, Lucas? Lucas was great at saving other people. That's what you do. But what's right there, he didn't save. I don't feel I will ever find somebody who would love me the way he did. Mercy. Hey mm. wakker? Let me slapen. Hoe lang zit je daar? Even maar. Kijk niet zo naar me. Hoe dan wel. Ja. Yeah. Moet je mij niet vragen en haal niks in je hoofd. Het is nog te vroeg. Oh. Te vroeg? Te vroeg voor wat? Dat vraagt tegen op je voorhoofd. Vraag het niet, want dan moet ik je antwoorden. Oké, okay, madame. Nog meer wensen? Ja. Ik heb geen beschermengel nodig. Je hebt naar mij zitten kijken toen ik... Niet dus. Dat moet stoppen. Ik voelde het. Ik droom, maar toch voelde ik het. Je droomde? Ik zeg het je. Ik kon het voelen. Ik droomde net zo lekker. En nu ben ik waker. Dat is jouw schuld. Voel je dat echt? Je kan beter jezelf beschermen. Het wordt heet vandaag. Ik zat niet alleen maar naar je te kijken, weet je, hoor. Dat ben jij. Mm -mm. Ja. Dit is de Liberiaanse hitte. <laughs> niet jullie fris koud van 26 graden. En doe niet net alsof ik dat ben. Dat, dat ben jij. Merci, Droom. Ik kan net zo goed een van je oude vriendinnen zijn. Ik heb nooit oude vriendinnen gehad. <laughs> dat heb ik eerder gehoord. Dat ik nu vuurtje aansteek, betekent niks. Is er een vuurtje dan? Mm, Smurend misschien. Best fijn. Okay. Je laat het met rust. Hoi me. Is dat je advies? Ja, laat het met rust. Dat is mijn advies. Als het heet wordt, draag een hoed. En, en ga onder de mangelboom zitten. Oh, die met die mooie sappige vruchten. Mm -hmm. Ze zijn bijna leuk. Lucas. Oh nee. Lucas. Het oh, is te vroeg. Zister, waar is hij? Stoel hem onmiddellijk daar buiten. Lucas, trek een broek af. Er zijn wat problemen. Uh, Lucas, 29 juli 1990. De massamoord in de Lutherse kerk. Hoeveel doden heb jij gezien? Genoeg! De eerste rapportages spreken van 200 doden. Later zijn het er 600 en 150 gewonden. Heb je ook machete gezien? Hou op, nu! Hoeveel mensen zijn er gered? Nu als dit was uh, Michael, uh, we spreken elkaar. Ben je er klaar voor? Nee, niet echt. Jij wel? Tubman eruit toch? Ja, de Lutherse kerk op uh, Tubman. Je weet er weg met mijn ogen dicht. ze dan open en niet stoppen. Ik, ik stop voor blok. Dat doe je helemaal niet. Als je er een ziet, keer je om en niet stoppen. Dan keer ik met mijn hand erin, oké? Okay? Op een, een onderharde weg maak je een geintje. Ja, Lucas. En langzaam. Ik bedoel, als het moet, dan langzaam keer. Ja, baas. Sorry. Als we er zijn, moet je doorrijden, oké? Okay? Alsjeblieft. Doorrijden, omkeren en stoppen bij het hek, oké? Okay? Dat zijn situaties waar je waar je intuimelt zonder te beseffen waar je echt in terecht komt. Loopt ie Altijd. Nou rijden dan? Zonder enige twijfel waren we heel erg bang. Is dat schotse whisky? Nee, Amerikaanse. Baba. Ik haat die babel, shit. Hier, ben toch wel If you have not seen anything... Zie je iets? ...that makes you cry, come here, you will see a lot. fuck. Doorrijden! Blijven doorrijden! Oké, okay. oké, Oh boy. Zo this niet is Dit is hard te beschrijven. Ja, wat ik hier zie is onbeschrijfelijk. Kan ik niet stoppen? Maak eens een nieuwe cassette. Stop er een nieuwe cassette in. Shit! Whole family. Tommy, dit is open. Whole family. Mijn vrouwen. Five babies. Babytjes. Whole family van the house, watch out. Sommige haven opengesneden. Just massacre in cold blood. Ach, goed, neem dan ons Oké. De camera, Lucas, de camera. Wij moeten dit vastleggen. Kom op. Everywhere bodies. Keller, oké. Drie en een. En vrouw, twee kinderen. Is dit de eerste keer dat je dit ziet? Lucas, oh. gewoon de camera richten. We wish that you could see what Niet is here. We going to take photos and to look Still more. Another one. Another little child. Another little child. Very, very little. It's a in de kerk, je gaat gewoon binnen, alles is donker. De hebt was dark. En ik stopte recht in, in, in een buikholte, waar het echt een, een, een zeer eigenaardig gevoel heeft om, uh, een, uh, om dat, uh, te denken dat dat een, uh, een, een levende persoon was drie dagen geleden. What I, I remember, they will come and shoot anywhere. Then the dead they, they body uh, flies. Yeah. Ah. It's a mint. Boom. Ah. Yeah. Ah. We troffen gewoon een uh, onbeschrijfelijke situatie aan van, van, van, uh, van bloed en chaos, van, oh, van, oh, van, oh, van lijken. en uh, We still didn't have any clue of the scale yeah. of what had happened. The blood van de man, straight in mijn haar. Uh, iets wat je totaal niet kan begrijpen. Heb je see zoals like that before? Lucas, This de camera <mys> de, Gewoon is de eerste keer dat je het ook ziet? Lukas Lucas was, als niet-medische persoon, in de als medische persoon. It's just covered with blood. Oh, over my body. Covered with blood. Allemaal blood. Ik weet dat ik helemaal onder de As if somebody has helemaal. just hosed down the whole floor with blood. Er waren handen af, benen af. People have their face blown off. And... Iedereen probeerde wat te doen. They're not making any noises. There was geen geschreeuw. They were very stoic. Die, die die lagen daar gewoon dood te gaan en je kon niks doen. Hey, schoft. Je kon helemaal niks. Impotente hm? slappeling. Makker worden. De scale of, of what was happening was just too much to take in. The helplessness of it all. Wat? Ik never zien het before. U, uh, u weet niks. Hoezo niks? Niks? U weet niks omdat u er niet bij was. Was ik er niet bij. Maar toch beweert u dat u eronder lijdt. Ja, dat is zo, ja. En dat u er nog door wordt gekweld. De ik, ik hoor hun stemmen. Oh, mama, papa, mama. Papa. Een zoem in mijn oren. En u zegt dat u ze uh, ziet. Ja, ik zie ze met mijn ogen open. De plitter, Hoe? In dat uh, flauwe licht? De ene hoop kadavers op de andere gestapeld. Maar onduidelijk. En dat uw hart daardoor gebroken is. Ik had het nog nooit van zo dichtbij gezien. De verminkte achtergelaten tussen de doden. Ik had het eerder gezien, maar nog nooit van zo dichtbij... als op die dag en op die plek. Het licht was slecht. We trokken de levenden los van de verscheurde doden. En, en ik nam mijn foto's. Maar... Uh... Het licht in de kerk is schemerig. Het, het, het licht... Het licht in de kerk was erg mat. Mijn handen trilden. Sommigen knielden? Enkele knielden, ja. Alsof ze aan het bidden waren. De gebeden waren kort. En messen en machetes hadden daarvoor gezorgd. Twee moeders, beide half gedood... probeerden met hun baby's onder de bank te schuilen. Oh jezus, er zijn twee kindjes erbij. hadden ze niet in de vloer om zich daarin te verstoppen? Jawel, jawel, jawel. Maar de soldaten ontdekten hen... en hamerden op hen in met de stompe kamp van hun geweren. Achteraf dacht ik vaak... die, die foto is met zulke slecht licht genomen... dat ik mijn blik te zeer op het beeld moest vestigen... En en mijn camera er te lang op moest richten. En uh, daar begon het mee. Uw kwelling. Waren de tranen? Ja. Ja, maar, maar niet van het wenen. Hm. En uw handen, uh, die trilden? Ze waren bedaard. Nu, dat kostte inspanning, maar het, het lukte me uiteindelijk wel... mijn handen te bedaren. En ik nam het beeld bedaard tot me... Maar de schok kwam later. U hebt het nog steeds in bezit, het bewijs? Ik kan het nu niet uh, aanschouwen zonder een gesmoord gezoem te horen. Een gezoem? Maar geen stank? Daar had u een uh, remedie tegen. Ja, ja. Uh, uh, een, een masker van in whisky gedrengte lappen. We hielden onszelf van kokhalzen tot we weer buiten waren. En daarna? Naar buiten, waar het licht schroeiend was. Ik dacht dat ik blind was geworden. Blind en doof. Het licht was verblindend en, en ik had zout en zweet en tranen in mijn ogen. En uw oren? Uw oren die doof waren? De doofheid hield op toen we vluchten en de zoemende vliegen achter ons lieten. Toen was er geen doofheid meer. Mm. Nee. Alleen een gezoem. Maar jullie vluchten en lieten de nog levende gewonden achter... om samen met reeds gestorvenen verslonden te worden. Ja, ja. ja dat deden we. We vluchten en, uh, en lieten ze... op één of twee na die nog konden lopen. Allemaal over aan Jezus... Aan Jezus? Aan Jezus of aan de duivel. Want we waren niet laat, zoals we veronderstelden, maar vroegtijdig. En de moordenaars, nu uitgerust, keerden terug om tijdens de leedvolle dag... hun werk van de meedogenloze nacht af te maken... Maar de twee die u redden van de bloedige wanorde, die bracht u naar de vertroosting van uw veilig oord? Dat, dat was onze welgemeende bedoeling, om daar hun diepe wonden te verzorgen en om hen naar sterke gezondheid terug te leiden. Dat was uw resolutie en uw voornemen, maar waarom faalde dit? Onder bedreiging van opnieuw geslepen messen werd de erbarmeling die ik droeg weggesleurd. Maar toch lukte het u weg te komen. Terwijl zijn belagers hem afslachten op de weg achter u. Als wolven. Wolven. Als wolven werpen ze zich op ons. Als wolven. Als wolven, ja. Of als wilde honden van die krankzinnige streek. Hoe die soort ook mag heten. Een gebruikelijke naam. Zeg maar gewoon mensen. Mensen? Maar dit waren geen gewone mensen. En hij managed om deze ene kind te redden. Ze was gewoon aan hem Hij had haar gered, eigenlijk. En deze kleine meid is niet overleefd. En hij hield op haar vast. Het was raar, de helpeloosheid van het geheel. Maar wat je ook voelt, je laat me maar één gezicht zien. Maar dat is je masker. Schaamte en schuld wonen samen in een groot oud huis dat zelfwalging heet. Zij hebben hun kamers en ik de mijne. Ze zijn een tijd geleden ingetrokken en we zouden elkaar niet lastig vallen. Maar de laatste tijd merk ik dat ze overal hun zooi laten slingeren. Schaamte is een dwingeland die schuld in elkaar ramt wanneer ik er niet ben. Ze drinken allebei te veel. Maar op slechte dagen begint schuld al met drinken zodra schaamte wakker wordt. En geloof me... Schaamte slaapt niet veel. Ik vermoed dat hij nog minder slaapt dan ik. Iets anders dat ik gemerkt heb... ...is dat de slechte dagen veel langer lijken te duren... ...dan de goede ooit gedaan hebben. En er zijn er veel meer. Bovendien eindigt het altijd in tranen, tranen, tranen. En verwijten. Als ik nou, als ik nou niet... ...of een ruzie. Had je maar, had je maar niet. Dokter. Ik ben geen dokter. Geen Omdat? dochter, ga alle blanke dokters weg. Wat? Dokter Lucas, ja. gaat hij weg? Sorry, maar we moeten weg. Weggaan. Op goede dagen denk ik aan weggaan. Maar de gedachte dat zij degene is die het lichaam zou vinden, houdt me tegen. Lucas, word wakker. Word wakker. Wat heb je? Noem je met jezelf Word wakker. De stroom is nog te goed voor iemand die dat zou doen. Maar dat is op goede dagen en daar heb ik er de laatste tijd niet veel van. Vandaar dat masker. Ik zet het op. En doe net alsof ik die twee klootzakken die woest naar elkaar blaffen niet hoor. Maar Zij zijn niet het ergste. Het is wat niet gezegd is, waar ik gek van word. Toen we terug waren, zei ze dat het was alsof ik een masker op had. Ze heeft het maar half door. En weet je wat zo verraderlijk is dat masker? Nee, veranderen nooit. Nee, inderdaad. En daar zijn ze voor. Nee, je wil niet dat ze veranderen. Maar vroeg of laat komen er basten. Nee. Wanneer er een bast in het masker komt. Wanneer het kapot gaat, dan ga jij ook kapot. Ze barsten. Daar heeft ze gelijk in. Lucas, ik moet je iets vertellen. Fuck! Wat? Waarom draag je dat midden op de dag? Oh, het masker. Vind je het niet mooi? Je liet me schrikken. Ik dacht dat wij al de souvenirs weg hadden gedaan. Gaat een barst in. Precies in het midden. Goedkope toeristen, rotz. We allemaal barsten, Marcus. Je bent afgezet. Allemaal? Dan? Dat besef je toch. Aan een tijdje. Jij zou er eentje moeten hebben. Geestenmaskers. En spoken. Na twee jaar heb ik wel zo'n beetje genoeg van jou en je fucking stemmen. Jij bent aan het doordraaien en dat is niet nodig. Nee. Nee. Al die shit zit alleen maar in je hoofd. Maar waarom in mijn hoofd en niet in het dat jouw? Zal ik je zeggen. Is dat wat je kwam vertellen? Het goede nieuws. Je kan ophouden met toneelspelen. Ja, ah. Want het is gewoon een aandoening. Het oh, dat dat heeft zelfs een naam. Oh, dat is mooi. Bedankt. Heel mooi zelfs. Cognitieve dissociatie heet het. Ah, ik voel me al een stukje beter. Reken jezelf nou niet meteen rijk? Het is niet allemaal goed nieuws. Nee? Er zijn triggers. Triggers, natuurlijk. Ja, dat spreekt voor zich. Daar moet je voor uitkijken. Oké, okay, dat zal ik doen. Ik zal er morgen meteen mee beginnen. Was dat het ergste? Ik zou zeggen dat een wijsnoos als jij... behoorlijk wat triggers heeft. Hoe oh, zou jij dat zeggen, Marcus? Ja, dat zou ik zeggen. Misschien heb je daar wel gelijk in. Iemand als jij... Die heeft misschien wel triggers voor zijn eigen triggers. Oef, dat klinkt niet zo slim. Zo iemand zou ik geen wijsneus noemen. Oppassen Als het gebeurt, voor je triggers. Als het gebeurt, triggers, ik het koud. Of ik word misselijk. Of ik moet overgeven. Of ik voel dat ik afgesloten word. Op een heel stille plek. Maar niet in mijn hoofd. Hij zult zo met mijn rust. Dat je niet in mijn hoofd zijn. Eerst moest ik 10 milligram nemen. Toen 20. 30. Even wegraken van jezelf. Meer dan dat was te gevaarlijk. Krijg spul. Het probleem met de Xanax was het koude zweet en de dingen die je kon zien, horen. Vergeet de verdoving niet. Als ik uit de verdoving kwam, waren mijn vuisten gebald, deden mijn knokkels en al mijn spieren pijn. Het gaat over, zeiden ze. Gun het wat tijd. Maar ze hebben gelijk. Wordt beter. Ik heb absoluut gelijk. Tot het niet meer beter wordt. Hier. Ik heb over je zitten lezen. En is het interessant? Natuurlijk niet. Jij bent een ernstig gevaal, maar niets bijzonders. En is dat goed? Dat is goed en slecht. Het is niet prettig om altijd bijzonder te zijn. Bijzonder is code taal voor... Hopeloos. Wat zei je? Je bent geen hopeloos geval, toch? Hoe ver Wat staat hier allemaal in? Je valt onder de zeer ernstige gevallen, in feite. Oké. Okay. Met, met al de stemmen en zo. Maar is dat dan goed? Er zitten ook positieve kanten aan. Denk eens aan al die vooruitgang die jij kan boeken. Mm. Met een beetje inzet. En is het mogelijk dat het verslechtert voor het beter wordt? Voordat er algemene verbeteren optreedt, Ja. Je moet gewoon vertrouwen hebben. Vertrouwen hebben, ja. Vertrouwen en, en de triggers in de gaten houden. Hm? Is, is dat wat er staat? Kom, laat me eens kijken. Dit. Het gaat over stomp hoofdtrauma-marcus. Diagnose en herstel. Dat is hoofdstuk 5. Maar het is wel van toepassing. Lees maar verder: Libido van een man na. Traumatisch hoofdletsel ja. kan nadelig beïnvloed worden door zijn ervaringen. <laughs> maar dus, heb je met Mercy zitten kletsen? Ze zeggen dat dit twee kanten op kan gaan, gaan. Alles of niets. En kan ik kiezen? Natuurlijk kan je niet kiezen. Het is een aandoening, geen prijs. Je krijgt het niet voor je goede gedrag. En hoe zit dat bij jou? Er is niets aan de hand met deze cowboy. <laughs> Deze cowboy zit stevig in het zaad. Oh Mooi zo, partner. Aardig van je dat je zo bezorgd bent. Maar dat is niet nodig. Nou, bij mij is het niets. Erbarmelijk. Maar niet opgeven. Okay. Daar hebben ze zelf iets voor. Pillen? Nee, betrouwbare medicijnen en allerlei therapieën. Zelfs dat werkt soms. Zolang je het maar een kans geeft. En vind je dat ik dat moet doen? Gewoon beginnen en binnen no time ben je weer in orde. Waar is die oude Lucas... Verloren. Denk je toch eens in, jij en ik, zoals het al zou kunnen zijn? Ik zie het zo voor me. Een stel jonge hombres zoals vroeger, hè? Is dat wat je bedoelt? Twee knappe desperados die in een nieuwe stad aankomen. Waren wij daar? Absoluut! We zouden naar Amsterdam kunnen gaan. En niet voor de paarden. Want, Want je, je zit, zit niet, op niet op een paard in, paard in Amsterdam. Amsterdam. <laughs> Ach, Lucas, wat een tijd zouden we hebben! Tijd? Gaan we het weer over hem hebben. Sorry, maar die rukker komt altijd te laat. Maak er nou niet weer een geintje van. Ik probeer je alleen maar te helpen. Zot. En wanneer de medicijnen en de rest niet helpen? Hm? Probeer porno, weet ik veel. Voel je kop met mooie plaatjes. Rukken. nou, dat is een hele troost. En uh, goedkoop ook, Lucas. Die verheuven we er nu al om. eindeloos aanbod en spotgoedkoop. Rukke, hm? Wanneer rot jij weer eens op, hè? Is het nog geen tijd om die Liberiaanse gozer weg te brengen, hè? Nee. De deur staat al open. Kom. Nee, ik blijf. Jij hoeft je niet gerijmd te voelen. Dat doe ik ook niet. Meer. Dat staat ook in dat boek. Hé, hey Marcus. Is het waar dat er geen grens bestaat aan, aan wat je kan vergeten? Ja. Natuurlijk niet. Maar je kan jaren bezig zijn met het herstel. Nee, nee. Ik heb het over jou. Kun je daar eens een duidelijk antwoord op geven? Je dat je nek. Is dat duidelijk genoeg? Twee jaar is behoorlijk lang om jezelf over de gek te houden. Ik vind van niet. Absoluut niet. Niet als je er helemaal voor gaat, zoals. Ben je nu klaar, Dan? Ik heb genoeg gezien. Ik ben lang genoeg gebleven. Doe het toch. Maar ik ga niet langer zitten toekijken hoe jij je jezelf kapot maakt. Ja, ga dan. Maar bedenk wel dat ik niet lekker ben. Niet helemaal fris in de bovenkamer. Gewoon een paar dingetjes tussen de oren. Dat, dat is toch jouw mening, Marcus? Over wat er met me aan de hand is. Ja, jij bent een zierenpoor. Precies! Terwijl ik zou kunnen zijn zoals jou. Kop in het zand steken. Nooit achterom kijken. Achterom. Daar is toch niets, Lucas. Niets wat mijn schuld is. Niets om mij over te schamen. Gewoon nare een herinnering, Een nachtmerrie, zo je wil. Maar niet meer dan dat. En er zijn geen grenzen aan wat je kan vergeten. Hè? En mijn kop zit vol shit. Hoe komt dat dan? Ja. Nou? Het is van vrienden van je. Daardoor komt dit. Die fluisterende klootzaken. Zij hebben je te pakken. Mijn kop. Waarom die van jou niet? Ik bedoel, ik heb niets gezien wat jij en Mercy niet gezien hebt. Houd ze in leven daar in je kop en je voedt ze. Dat is het ergste wat je kan doen. Het allerergste. Geen piel is opgewassen tegen wat de metoogeloze klootzaken aanrichten. Jij bent helemaal aan het doordragen. Hier. Hier, masker. Kijk maar of het past. Nee, nee. Neem de zo. Nee, ik moet gaan. gaan. Helemaal niet. Neem die fles. Giet maar achterover, leugenaar. Jouw boze geesten zijn wakker en ze hebben handgemaakte dan ziek Waar woont hij, Marcus? Zit hij in een hotel? Wil je dat ik hem rij vanavond? Ik bleef er zo uit in toen ik de klootzak zag. De hele rit vanaf het vliegveld, Lucas. Het zweet brak mij uit. De dingen die we zagen. Ik kan niet rijken. Ik kan het niet aan om hem nog eens te zien. Dat hoeft ook niet. Bij mij kom. Marcus hier. Ja. Lucas. Hm, wat? Hij is dood. Hoe dan? Geen ongeluk. Wat bedoel je? Kankrash. Oké, okay. uh. Het was te verwachten. Wat? Niet. Schaamte heeft schuld weer alle hoeken van de kamer laten zien gisteravond. Maar dat geeft niet. Schuld is een grote jongen en hij weet hoe hij zich moet verontschuldigen. Hij overleeft wel. Ik bedoel, min of meer. Het Het was een documentair radiodrama gemaakt voor de VPRO. Geschreven en samengesteld door Jacqueline Maris en Jimmy Comerford. U hoorde Jesse de Pauw, Bodé Oa, Bert Luppes, Permira Vincent, Baba Taravali en Wamba Sherif. Techniek, Arno Peters, dramaturgische adviezen, Tom Blokdijk. Het kaartenhuis werd mede mogelijk gemaakt door het Mediafonds. Volgende week Paul Ostendorf, futuroloog. Hij geeft zijn visie op wat Nederland te wachten staat. En hier is al meteen de sport en eerst het journaal. Dag luisteraars. Dag. Dag. Morgen om 7 uur. Frank de Jonge. Is alles goed.